Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Weggebruikers, opgelet, het hitteprotocol gaat nu in. Rijkswaterstaat gaat mensen met pech in het zuiden snel helpen. Zo zetten ze extra materieel in om gestrande automobilisten weg te slepen... naar een tankstation of parkeerplaats. Allemaal zodat mensen niet zo lang in de brandende zon hoeven te wachten. Verder zegt Rijkswaterstaat dat je genoeg water en een paraplu moet meenemen... mocht je onverhoopt stranden. Dat is vooral nodig in Zuid-Nederland, daar wordt het... Van Vandaag het warmst. En laat Pinkpop nou net in Limburg zijn. Dat festival gaat vandaag van start na twee jaar corona. Festivalmanager Nick eindelijk weer, hè? Nou, hij zegt dat wel. Mensen die hebben uh, tickets gekocht in, in november 2019. En, en gaan nu eindelijk genieten van, uh, van het festival. We zijn er uh, bijna klaar voor. Er worden nog wat kleine dingen gedaan. Hekwerkje hier, bennetje daar, een beetje vegen. En ze zijn voorbereid op de hitte. Met onder meer veel extra waterpunten. Die vind je bij de toiletten. Uh, maar we hebben de drie grote stands van WML, Watermaatschappij Limburg. Vind je eentje vlak naar de ingang op het voorplein... eentje aan de, uh, op het grote veld en eentje op het noordterrein bij de, bij de roze tent. Er is ook extra EHBO voor het geval dat. En met tenten en doeken zijn er extra schaduwplekken gemaakt. De overvallers van Nikki de Jager staan voor de rechter. Twee jaar geleden werd zij in haar eigen huis met geweld overvallen door vier mannen. Ze vertelde daarover in een van haar video's. Having one of those worst nightmares... Come true is very surreal, but it also puts a lot of things in perspective. Now more than ever. Is er werd ook een mislukte overval gedaan bij René van der Gijp. Het lijkt erop dat de overvallers zijn Rolex wilden hebben. De verdachten horen vanmiddag welke straf er wordt geëist. Het gaat weer een beetje de goede kant op met de corona-aantallen in Japan. En daarom komt de regering met een opvallende versoepeling. Kinderen mochten tijdens hun lunchpauze weer gewoon met elkaar praten. Twee corona-jaren lang mocht dat niet, omdat ze in Japan bang waren dat de besmettingen dan sneller zouden oplopen. Het weer, het wordt opnieuw een zomersdagje met veel zon. Vanmiddag wordt het in het noorden 26 graden. En in het zuiden kan de temperatuur wel oplopen tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen op de A27 Utrecht richting Almere... tussen Beeldhoven en Hilversum, 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, daar zijn we weer hoor. Ja, wat gezellig. Wil een beetje hoe lang ze bezig zijn geweest om die tekst in te studeren van het nummer zo. Ja, nee, dat klopt. En het, Daar ben je even mee bezig, hoor. The, dat zeker aan het hitten. ook, hè? het het Zweeds. Ja, kennis die kennen deze tune natuurlijk. Het hey, is van. Uh... Tieneke, hè? Tieneke. Koffietijd met Tieneke. Ja, inderdaad. Hé, Tieneke. Hé, nou, blij dat we er weer zijn. Uh, het is, uh... ah, jij bent blij, maar ik ben, ik ben nog niet wakker, joh. Nee, dat geeft niet, dat maakt niet ik, ben, Hebben we afgesproken. ik pak de eerste tien minuten en dan... Uh, ja, nou ja, goed. Kom helemaal goed. We hebben uh, weer uh, wat luisteraars erbij. Nieuwe luisteraars, oude luisteraars. Allemaal welkom in Nederland en verder buiten. Ik heb één luisteraar erbij, die is doof. Hè? Wat zeg je? We hebben één luisteraar erbij, die is doof. Wie? Geen idee hoe ze heet eigenlijk. Het is een zij. Het is een zij? Ja, zo'n hmm. stokdoof. Hier gaat iets aankomen. Ik voel het. Oké, okay, wat gaan we verwachten vandaag? Nou ja, gewoon lekker muziek. Uh, we gaan weer interviewtjes doen. Uh, we gaan uh, een rondlijndetje doen, want uh, vandaag is ook de nieuwjaarsreceptie van... Uh, ja, daar wil ik het straks nog wel even een beetje over hebben persoonlijk, want oh. ik, vind, ik ben, ben het er niet mee eens. Je bent het niet mee eens? Nee, nee, nee. Nou ja, dat is goed. Uh, Vooral ja, Vre die vreugdevuur op het strand, dat vind ik... Uh, Volgens mij haal je de boel nou een beetje door elkaar in, denk ik. Nee, die vreugdevuren met, met, met, met de jaarwisseling, toch? Ja, ja, nee, maar dat is toch anders, weet je? Nou, nou kijk, ik, ik, ik, ik weet van niks, maar goed. <laughs> ik wil het er toch over hebben met je straks. Eerst maar een beetje muziek, Willem. Kom op, jongen. Ik moet even wakker worden. Ja, Alfrink, deze is voor jou. You got it all set to go before you come. Nou, wat ja, ik, wil je ervan ik, uh, ik, ik, ik kreeg een beetje het gevoel van uh, uh, repertoire van Bruce Springsteen eigenlijk. Ja, dat lijkt wel een beetje, een beetje Billy Joel achter een. Uh, ja, dit is ook een, een, een songwriter is en, uh, ja. ja, ze klinkt geweldig. Hele aardig. Ja, wat muziek gemaakt. En, uh, mm -hmm. Ja, deze die wilde ik even draaien eigenlijk voor, voor mijn maatje, want die is hartstikke druk aan het werk bij. Uh, ik zal de naam van het bedrijf niet noemen: PPG in Amsterdam. Ja, okay. Oh, sorry. Ja, tuurlijk. Uh, ja. Ik heb eens een keer een Amerikaanse zanger. Een Amerikaanse zanger heb ik een keer zijn schoenen op. Uh, die probeerde zijn schoenen op te eten. Oh? Ik zeg, waarom doe je dat? Ja, ja. Ik kijk meer zo in mijn stem. <laughs> <laughs> zo. Luisteraars, let u even niet op mij. Let u even op hem. Ja. Nou ja, goed. Hey, maar weet je, we hebben het, uh, onder de luisteraars. En het zijn er nog wat. Er was er dus steeds meer. Dat vind ik zo leuk. Ja. Uh, eentje, ja. In, eentje in Amerika, die zet de wekker. Ja. Die zet de wekker. En, ja, uh, ja weet, maar die is maar, ook verslaafd aan het uh, Japanse eten. Wist je dat? Is het zo? Ja. 35 porties sushi op. Hoe heet ze dan? Ja, Sushi Davis. Oh, zij is dat. Ja. En, ja, ja. Nou, dan is deze speciaal voor Sushi Davis. I'm walking on vanuit de United States. Of Amerika. Of Amerika. Gelijk het bericht van het waren dat 35 posties. Ja, nee, dat kan je wel zeggen, maar... Uh, het... nou, wij, wij, wij zijn toch wel zeer vereerd dat jij zo midden in de nacht... daar in Amerika... Wat is het tijdsverschil, Willem, daar? Uh, zes uur, zeven uur. Zes uur, zeven uur. Dus dat jij al zo vroeg uh, uit de veren komt om speciaal naar ons te luisteren. Wat een eer, Willem, toch? Ja, ze schreef net van. Uh, ik zit nu ook in bed, sushi de een. Een bende, zegt ze, een bende. Het loopt werkelijk, het loopt gewoon de camera uit. Ja. Vijfde, de post is toch 35 posties? Nee, het is allemaal flauwekul, beste luisteraars. Ja, nou nee, ja, goed. Uh, heren, Venus Up present. Uh, Petra ook welkom. Petra? Petra. Oh, Petra? Ja, die uh, die, die, die, uh, uh, die was onlangs aan gezantwoord, uh, heb ik vernomen. En, uh, ja, uh, ja, Zandvoort heeft het, hè? Ja, al, al jaren. Al jaren. En, uh, nou ja, we moeten de volgende keer maar eens even in de studio langskomen dan. Nou ja, goed, de Vlaardingen zal ook wel luisteren. Anemiek en zo. En jongen, dat gaat, dat gaat als een trein. En, uh, heb, je iets, heb je nog iets met een trein? Een long train running of zo? Oh, wel, mijn hemel. Ja. ja nou, ik, ik ga eens even kijken. And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle moon On the way that bed her perfume through the air I'm picking up her vibrations She's giving me the excitations I'm backing up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 Ja, de Beach Boys die hebben hier ooit opgetreden op het strand in Zandvoort. Ja, dat... In de jaren zestig. Uh, waren hun dat? Ja, waar hun en uh, Louvre Race, die had dat uh, allemaal georganiseerd. Maar even, dus, luisteraars, uh, dit is geen grapje, dit is dus, uh, dit is dus echt. <laughs> Luister Willem. Ja. En toen, uh, na afloop van het concert van de Beach Boys hier op het strand van Zandvoort... Ja. Jongens allemaal naar de voeten waar ze praten over en zo. Maar toen kwam na afloop wilden ze betaald worden. Ja. Nou, Louvrees natuurlijk, die moest afrekenen met de Beach Boys. Ja. Ja, wat gebeurde er? En zegt, dan moeten jullie in een andere badplaats zijn. Toen zegt hij, van die Beach Boys, waar moeten we zijn dan? Ja, Loon op zand. <laughs> god, god, god. Nou, ik, ik stik er gewoon in. Ik denk van nou, uiteindelijk is het een serieus verhaal van een, een, een, een, een, een wandelende encyclopedie, zeg maar. En het is gewoon weer een. een, een uh... Nou ja, het zal wel leuk geweest hier toch om de Beach, de beach Boys, toch? We, ja. hebben wel, we hebben er wel een strand voor hier in Zandvoort. Ja, nee. En ja. we hebben ook de boys. The de boys hebben we ook. Voor morgen. Die... Ja. Dus zijn eigenlijk zijn wij de beat boys. Ja, dan zijn wij de beat boys. Ik wilde het eigenlijk niet zeggen, maar we zijn de beat boys. Dat, ja, ja daar sta je niet bij stil. Ik sta er niet bij stil. Maar dat, dat komt gewoon door mijn bescheidenheid, zeg maar. Ik zal me gewoon weer een stukje muziek opzetten, want uh, ja. Dit gaat niet goed. al de meest gekke vragen altijd uh, tijdens een uitzending van hem, van wie is dit nou weer? En Roberto Chiquetti in de Scooters, niet? Een a 7 D. ja, dat lijkt hij wel een beetje. Maar dat is er niet. Nee, het is Rinky Dink. Dat is altijd een jingle, geweest van Bart van Leeuwen. Tijdens ja. de Vrolinkertijd. Een instrumentale ben... jingle. Uh, ja, hier, wordt, uh, hier zou gezongen worden, maar die trompetist kon niet en zingen en spelen tegelijk. Okay. Dus ze hebben er een instrumentaal nummer van gemaakt. Ja, dat is leuk. Ja, maar goed. Maar ik, uh, ik, uh, ja, je hebt wat te vertellen. Natuurlijk. Ja, ik had het over Roberto Chiquetti in de Scooters, maar dat, dat zeg ik natuurlijk niet zomaar. Het nee. was een bruggetje, Willem. Dit, dit is nou een bruggetje. Kijk, en een bruggetje naar elektrische scooters, want in uh, Zandvoort sinds afgelopen weekend zijn de elektrische deelscooters van GoSharing en Felix ook beschikbaar in Zandvoort. Die deelscooters die in overleg met de gemeente zijn geplaatst, die moeten een alternatief bieden voor uh, Autoritten in en naar Zandvoort okay. om drukte in Zandvoort te e voorkomen. Elektrische scooters? Ja, elektrische scooters. Ja, dus, dus je moet een je moet heel lang snoer moet je meenemen. Anders oh. kom je niet verder. Waarom? Met deze nieuwe vorm van mobiliteit mm -hmm. wil de gemeente dus uh, druk op het verkeer en parkeerplaatsen terugdringen. En de bereikbaarheid vergroten. Nou, er gaat hier nog wat rond over parkeerbeleid? Ik, uh, ik ja, weet je, ik, uh, ik heb daar de, wel mijn gedachten over en ik heb er ook een hele grote mond van vol. Alleen dan moet ik lang parkeren en dat ken ik. Ja, maar er zijn zelfs mensen met een doodbedreiging hier in Zandvoort. Ja, dat, dat, is, vind te gek, dat vind ik te gek voor woorden. Dat is ja. Nou ja, goed, daar gaan we het niet over. Nee, hebben. We, gaan, uh, we gaan het over de scooters. We hebben het over de scooters. In nee. overleg met de gemeente Zandvoort zijn er gebieden aangewezen... waar de scooters mogen staan en naar gebruik ook weer achtergelaten moeten worden. Afgelopen weekend hebben beide aanbieders uh, die de scooters dus leveren... wie waren dat ook weer, uh, ik heb het net al gezegd, GoSharing... Sharing, Go -sharing Felix, Felix. en Felix. Ja, Felix, die hebben dus, uh, nou, die zijn kennelijk een akkoord gegaan met uh, die voorwaarden. Maar wat, wat is het principe? Hoe werkt dat? Moet je, moet, je, <coughs> uh... nou, je moet je. Je moet. Zal wel... <coughs> Sorry. Even van een Ja. ja. Met, met, met, je, met je telefoon. Een, zal wel een appie zijn. En dan, dan moet je natuurlijk uh, lid zijn van die club. En dan mag je dus als je daar een bepaald bedrag voor betaalt. En je hebt dat appie. Er uh, zal wel een barcode op zitten dan of zo. En dan kan je scannen met die scooter. En dan kan je hem gewoon gebruiken. Ja. En dan heb je dus al betaald. Via dat appie, zeg maar. Ja. Dat is. Tenminste, zo vermoed ik dat het gaat. Ik, ja, ik, maar. Uh... Ik heb geen idee. De moderne Zandvoorter heeft een computer. En De moderne Zandvoorter, heb ik het dan over. En die kunnen dus opzoeken hoe het werkt met die scooters. Dus als jullie daar gebruik van willen maken, mensen in Zandvoort. hallo, hallo, luister, hier. Als jullie daar gebruik van willen maken, eventjes appen. Effe appen. Electrolux, oh nee, dat is een ander merk. Nee, dat is een stofzuiger. Dat is een stofzuiger. Daar gaan we het straks nog over hebben. Oh mijn god, ja. Oh nee. Als jullie dus een scootertje willen bereiden, een elektrische scooter, en je wil hem ook weer terugbrengen, netjes op zijn plek. Ga dan eventjes, uh, ik zal het merk nog een keer noemen: Go Sharing. Go van Engels, het Engelse Go, en dan sharing, van delen. He, dus ga eigenlijk delen. Dat uh, betekent dat. Ik heb het meteen even voor de luisteraars vertaald. Yeah. En het andere merk is Felix. Heeft niks met kattenbrood te maken. Het, het alleen maar over, gaat alleen maar over scooters vanmorgen. Nou, google dat gewoon even. En dan vind je vast wel informatie over hoe het allemaal werkt. Nou, ik heb intussen dat jij, uh, de, dat jij sushi zit erin. Ach, zit je helemaal niet wat zeurig nodig. Dat jij dat allemaal aan het vertellen bent. Even snel even gekeken hoe het werkt. Het is inderdaad een app die je op je telefoon moet zetten. Kijk. De, ja, ja, ja, nee. En, maar er zit een heel, een hele, een heel mooie gedachte achter. Want het is natuurlijk dat die scooter die staat daar... en hij staat op stroom. Uh, hij gaat op stroom. Dus je, je weet niet aan de buitenkant van... hé, hey, hoeveel kilometer kan ik maar nou rijden met dat ding? Ja. Als je nou in die app zit... Ja. dan kun je dus de scooters zien staan. Ja. Dat is al een, een dingetje apart. Dat je al de scooter op je app kunt zien staan dat als je weet dat je naar de boulevard gaat... dat je weet, dus er hey, staan er drie scooters of zo... en één van die scooters, daar zit nog 70% aan stroom in... en kan ik nog zoveel kilometer mee rijden. Ja. Dat kun je allemaal in de app zien. Ja. Ik maak geen reclame wat voor een die co-sharing, maar... Uh, wat een wonder. Ik heb het even uitgezocht voor de luisteraar... Van de, ja, er was zo'n luisteraar, die zei van... Uh, Willem, Willem, vertel, vertel, desnood dood betalen we bij. Ik denk, nou ja, dan, dan moet Maar wat zijn. moet er dan gebeuren met die scooters die er bijna leeg zijn? Um, nou wie, ja, laat, wie laat die weer op bijvoorbeeld? Dat, dat doet, er schijnt het bedrijf s'nachts te doen. Ze gaan Alle scooters gaan ze af. Hebben ze een busje bij zich of een SUV-wagen of een huifkar? Het gaat even om het idee. Met de ervoor. Met, met de ervoor. Ja, maar aangezien zandvoort is Originele huifkaart. Hele huifkaart. ja. Oh, nou, nou, nou, nou, nou, nou wordt het interessant. Want we hebben toch van de week hebben we toch, uh, die hele discussie over die boeren gehad. Met ja, die, met die nog, steeds, nog steeds. En daar ben ik er ook in van, hè. Oké, okay, maar vullen ze dan die scooters op met, met stikstof? Um, nou, oh, dat zal van niet voor mij zetten. Ze ja, dan on... ben je met een van die stikstof af. Nee, maar voor mij ze er dan gewoon een koe voor. Oh, zet ze een koe op. Dat is weer anders. Weer een anders is een koe voet, ja. Maar in ieder geval, so anyway... Ieder... Uh, zo werkt het dus met die scooters. En uh, ze schijnen dus s'nachts uh, bijgelaten of de accu's worden gewisseld. Er worden accu's uitgehaald, nieuwe erin gezet. Nou, dan zijn ze weer klaar voor de volgende dag. En wat ook leuk is van die dingen... maar uh, in Overveen zie ik dat wel eens... dat ze overal worden neergezet. Ja. Nou is het met deze scooter zo... wat ik dus goed begreep, als ik het goed begreep heb tenminste... is het zo dat die scooter... die moet binnen een bepaald gebied worden neergezet... anders gaat je betaling door. Oh? Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, dus dit, dat is een uh, soort statiegeld eigenlijk. Dit is eigenlijk. een soort statiegeld. En als jij denkt, van nou bekijk het maar, ik zet hem in de kerkstraat neer... terwijl hij op de boulevard moet staan... Dan betaal je flink. Dan, ja, dat, dat tikt gewoon door. En dat ja. is 30 cent per minuut, trouwens. Dat meen je niet. Ja, 30 cent per minuut. Maar dat is ook om gebruik te kunnen maken van die scooter. Ja, ja. als je erop zit, is 30 cent per minuut. Circa 30, 30 cent, zeggen ze. Dus als je een uurtje aan het, aan het, aan het rijden bent... Dan kun uh, ben uh, je uh, dat bijna een scooter kopen. Dan ben je 18 euro kwijt? Ja, niet normaal. Ja. Maar goed, ik vind het initiatief heel erg goed. Hij wil uh, auto's weg uit uh, Zandvoort, hè, want dat is het een beetje. En. Uh, nou probleem de problemen met parkeren is er ook afgelopen, denk ja. ik. Uh, nou hebben we hier langs de hele kustlijn, als je vanaf Bloemendaal rekent tot hier uh, in Zandvoort. hebben <coughs> we best wel een behoorlijke uh, parkeercapaciteit, toch? Ja. Maar het staat. Altijd stampvol als er, als er zo'n zonnige dag is. Hè? Ja, jongen, dat, dat, is, dat blijft een problematiek gewoon hier. Ja, in, uh... ja. maar ja. ook de infrastructuur eromheen, de toegangswegen... via Heemstede, via Haaklem, via Bloemendaal... Ja, klopt. De A9. De A9 natuurlijk De A9 ook. moet je niet vergeten natuurlijk. De A9 ook. Dat is een hele toffe snelweg Ja, tof. Ja, ja, dan ben je heel snel weg. Ja, ja. Ik heb Noordwijk uit. Ik ben in Noordwijk ben ik met kijken geweest. Ik denk, maar weet je wat het is? Nou gaan wij in Zandvoort doen we dat allemaal zo. Maar hoe zou het in een andere gemeente zijn? En de, met andere woorden, ja. Hoe zou het zijn aan de andere kant van de heuvels? Het gras zal altijd groener zijn Aan de andere kant van de heuvels Al zien de anderen om ons heen Niet verder dan dit ene dal Het gras zal altijd groener zijn Daar in het land weg Achter de heuvels Ik weet dat niemand het gelooft Geen mens behalve jij en ik Het gras zal altijd groener zijn Aan de andere kant van de heuvels Laat alles achter wat je hebt en volg me als je van de houdt. Het gras zal altijd groener zijn, daar in het land ver weg. Achter de heuvels, vervulde wensen gaan voorbij. Maar aan het verlangen komt geen eind.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 niet verder dan dit ene dag. Het gras zal altijd groener zijn. Daar in het land ver weg. Achter de heuvels. En na de laatste horizon. Begint misschien een andere tijd. Ja, nog in een andere tijd. Misschien in Zandvoort in Noordwijk is dat wel zo, maar goed, dat is ook heel anders natuurlijk. En uh, ja, hey, hey Cheryl, je was er weer. Hey. Ja, ik ben er oh, ook. Kijk, kijk nou eens wie er binnenkomt. Hallo, goedemorgen. Hey, er is hij hoor. Ik denk, waar nou, blijf je nou, celeperen. man? Mama, kom ook, kom ook naar boven. Het is, die, die treuzelt altijd zo, maar ja, ze een beetje slechter voet Willem. Hoe kan dat? Ja, ik weet het niet. Ze heeft altijd slechte voeten gehad, denk ik, hoor. Ik zag de vorige keer zag ik haar lopen... en ik denk, nou, die heeft een, een, een, een ei op de beentje. Ja. Het lijkt wel een promotieteam van de Pasen. Ja, ze gaat, tegen, ze gaat tegenwoordig aan de dag opsteding. Is het zo? Ja, wordt ze opgegaan met een busje. Oh. Ze kan ook met een scooter, heb ik gelezen. Hè? Ja, dat elektrische van jullie scooter. net op de radio dat we hier naartoe kwamen. Dat jullie het over de scooters hadden. Ja, ja, charlotte droge. het erover. Uh... Voel jij niet? Ja, ik probeer wel, uh, wel uh, wat... Uh tussen te krijgen, maar dat lukt niet bij die man. Oh, uh, ik, uh, ik... ik hoor gezellig muziekje op de achtergrond. Kan ik even bijkomen, Willem? Ja, gezellig. ik wil even een bak koffie voor je pakken. Dankjewel. Charles, uh, speel je nog een stukje, Charles? Wat moet ik... Wat, wat, wat, wat bedoel je? Ach, sweet memories. En, uh... Ja, zo is het voor mij in de jaren zestig allemaal begonnen, Willem. Vertel. Nou, toen ik uh, ging drummen. Dat weten misschien... Uh, sommige mensen weten dat misschien dat ik, dat ik <coughs> al meer dan vijftig jaar drum. Hoe lang? Meneer Humdrum noemde we hem ook wel eens. Hoe oh, noem? we <laughs> jij dat? Ja, ja, ja. Nee, maar, maar uh, uh, in de jaren zestig begon alles. Als je, als je muziek ging maken, als... Uh, als uh, uh, aankomend muzikants, dan begon je met een shadowbandje. Oké. Okay. Ja, drie gitaren en drums. Ja. Met een beetje geluk had je er ook iemand die een beetje kon zingen. Dat, dat werd dan Cliff, natuurlijk. Ja. Maar, maar uh, uh, ja, dit, als ik dit hoor, die muziek, ja, dat, dat, zo, zo is het allemaal begonnen. Ja, leuk is dat, hè? Ja, als ik dit hoor, als ik zelf persoonlijk dit hoor, ja, denk aan de zee zijn de tijden natuurlijk. De zee? Ja, oh, ook ja. Zeezender. Ja, dat is mijn accent. Dat ken ik zo nog Zeezender. Zeezender. Ja, en uh, als je dit hoort, ja, dan gooi je Noordzee. Je hoort Veronica. Je hoort Miamigo. Caroline. Kim? Uh, ja, Kim Holland International heb je ook. oh <laughs> <laughs> ja, nee, dat was wat anders. Ja, ja. Je hebt ook een Karoline in die zweten zo, hè? De wie? Caroline, die zweten zo ook. Ja, dat, ja. ja. Schweet, zweet, zweet, zweet Caroline of zo? Zwet Zweet Caroline, oh, ja. Caroline. van Van Nellis nee. nee. nee. nee. nee. nee. nee. nee. Diamant, wil ja. je? Ja. Die bedoel ik, ja. Ja, dat moet is. Moet ik straks er. even opzoeken, vind ik ja. wel gezellig. <laughs> en wil je dan de live versie, of wil je dan de studio-versie? Als je de live versie doet, dan moet ik al die mensen weer bel. Ja, doe maar de live versie, want dan doe je je, Neil Diamond hebben we niks aan. Nee, dat ja, is ook zo. Ja, ik Moet wel live versie, natuurlijk. Ik ga dus even naar zoeken. Ja, is goed. Ja, jullie luisteren natuurlijk allemaal naar en Zandvoort. The boys are back in town. Uh, dat heb ik helemaal niet gezegd. Mensen willen helemaal niet waar ze naar luisteren eigenlijk. Ja, je moet nou eigenlijk zeggen, de Beach Boys are back in town. De Beach Boys? Zullen we, zullen we dat gewoon de Beach Boys van... Ja, maar je hebt ook al de Beat Boys ja Nee, dan, mag, dat, dat is, dan breek je in op auteursrechten. Ja, is dat is zo. Dat mag helemaal niet doen. Hey, ik geef Harm nog even een bakje koffie... en ik ga even een verzoekje, plaat, een verzoekje platen draaien. Een verzoekje. Ja, ik, ik wil straks ook iets vertellen... dat als ik, als ik alleen thuis ben, als mama naar de, naar de dagbesteding is... Ja. Nou, jongen, van nee, maar zal ik eerst nog even een nummer draaien? Wat is een verzoekje, zeg ik net, hè? Ja, maar dat wil ik straks ook vertellen. Draai nou maar je nummertje dan vooruit, maak. Ja, zo. Ja. Doe weet je, dat nou dat? maar. Okay. Jawel. Nou. That it's growing strong It Wasn't the spring. Ik ken, ik ken toch veel muziek van Neil Diamond, maar uh, dit is uh, trouwens ja. van een van zijn laatste concerten. dit ja, is meer een symfonieversie, hè? Het is een symfonieversie. Hij kon niet sneller zingen, want uh, dat heb je wel gedaan, eerst. Ja. Maar toen zijn er dus uh, door het uh, toedoen van twee violisten is er een, een man in het ziekenhuis terechtgekomen. Oh. Want dat ging op een gegeven moment zo snel, ja, dat ja, ja, ja. die ene man bleef met zijn strijkstok achter de tweede snaar hangen. Dus goeie. dit is een soort pijl en boog werd het. Oh, goeie, jee. Ja, ja, nee. Is Neil, is Neil toen getroffen? Uh, nee, Neil niet. Oh, nee. Nee. Nee, nee, wel die fan op die paukjes. Oh ja? Ja. Maar dit is wel een langzame versie, vind ik een beetje. Ja, ja. ja. <laughs> je, je, hebt, je hebt ook zo'n zo'n zo zo zo Nederlandse band die. Uh, Sweet Caroline. Ho, ho, ho. Wie zijn dit dan? Ja, weet ik veel. Dat moet jij toch weten. Waarom moet ik dat ah, weten? Ja, jij bent DJ. Oh, ja, dat is ook wel weer zo. Hé, <laughs> ja. hey, luister. Ja. Harm, die wil graag nog even het woord. Uh, zullen we even... Ja, ik wil iets vertellen over het feit dat als, als ik alleen thuis was... als mama naar de dagbesteding is, ja. dat de muur op me afkomt. Weet je wat ik nou uitgevonden heb? Wat heb je uitgevonden? Dat nou? helpt dan als je tegen je huishoudelijke apparaten gaat praten. Leg eens uit. Nou, uh, bijvoorbeeld mijn stofzuiger. Ja. Daar ga ik dan mee praten. Ja. Die heeft heel veel stof voor een goed gesprek. Ja. Soms gedraagt hij zich een beetje als een zak. Een, een stofzuigerzak is het dan. Oh ja, nee, ik dacht wel. Maar ja. hij zuigt zo heerlijk. En hij heeft zo'n oh. soepel slangetje ook. Het is een prachtig... Hij heet Dyson. En ik heb op de eerste verdieping heb ik ook een stofzuiger. Ja. Dat is een AIG. Ja. En dan op de zolder hebben we ook nog een stofzuiger. En dat is een uh, Electrolux. Oh. Dus we hebben drie stofzuigers. Maar soms dan praat ik ook met mijn wasmachine. Ja. Ja, die draait altijd overal omheen. Een beetje in het criminele circuit zit die ook, Willem. Hoezo dat? Ja, wit wassen. <lacht> <lacht> Dan kan je nagaan wat, uh, wat ik daar schoon mee verdien. Hé, hey, Willem. <lacht> ja, ik, uh, ik, ik durf ja. Me daar niks mee. Uh, nee, nou, mijn me droogers, niks. daar komt nooit wat zinnigs uit. Dat is een drooggloot hoor. Daar praat ik niet mee. Ja. Mijn vaat was, daar heb ik wel eens ruzie mee. Vertel eens, waarom? Uh, nou, ja, die heeft altijd een aparte mening. En dan, maar dan begint hij ook altijd meteen te katten. Dan geef ik een kat terug en dan geeft hij kopjes. <laughs> oh, mijn god, wat ben ik nou weer in ja, ja. Maar hij weet altijd precies hoe de vork in de steel zit. Dat is het voordeel van de vaatwasser. Nou, mijn koffiezetapparaat, daar spreek ik af en toe mee. Maar die is altijd in de bonen, dus daar heb ik ook weinig aan. Ja. Nou, als ik dan het nieuws wil horen... Ja. Wat gebruik ik dan, Willem? Raad maar eens goed. Iets uh, uit een nachtkastje? Nee? nee. De sinaasappelpers. Waarom? Nou ja, de pers. <laughs> he, he, het muntje is gevallen bij Willem. Ik weet eigenlijk niet of ik mij moet... Maar, maar ik wil voor de luisteraars... wil ik dan vertellen dat het wel helpt. Dus als je dus alleen bent in huis... Ja. en de muren komen op je af... Ja. als je moeder naar de dagbesteding is, mama. Nou, jongen, toch is toch eens een beetje rustig. En betrek, betrek mij daar nou niet bij. Ik wil dat helemaal niet. Ik kan er ook niet tegen. En ik vind het heel erg voor jou... dat je met je stofzuiger moet gaan praten... om een beetje uh, psychisch evenwicht te bereiken. Nou ja, het helpt bij mij, mama. Het helpt gewoon weer, nee. Nou, ik ben er niet mee eens. Willem, wat vind jij ervan? Ja ik vind, ja, ik vind... Wat vind ik eigenlijk? Ja, nee, ik vind het heel erg, ja. Ja. Die ja, vind toch je wel. Ja. Dan, ja. Dank voor de steun, Willem. Nee, graag gedaan. Nou, Willem, gedaan. ik vind ja. het onzin. Ik heb er gewoon baat bij. En ik ga gewoon blijf gewoon praten met mijn vaatwasser... met mijn stofzuigen. En vooral ook met mijn sinaasappelpers. Want dan blijf ik ook een beetje bij de tijd. Dat is weer Ja, Bijvoorbeeld over een banken in Zandvoort. Ja, daar wil ik het juist over hebben. We weten over een banken een in Zandvoort. Banken? Ja, banken op de boulevard. Is het het Hebben ze crypto of zo? Nee, daar hebben, oh. ze, daar hebben ze banken neergezet. een prachtig ja. hoor. Ja. Ja, door de bank genomen is het, ziet het er mooi uit. Maar daar hebben ze dus niet Wacht leuke. even, Mag ik helemaal onderbreken? Er zijn banken neergezet in Zandvoort. Ja, aan de, En Ze aan zijn een, weer aan een nieuw gerenoveerde boulevard in ja. Zuid. En ze zijn weer door de bank genomen. Ze zijn door de bank genomen, want. Nee, luister, ze hebben daar leuningen voor gezet. Dus als je nou op zo'n bank gaat zitten. Ja. Dan, kan je, dan kan je de zee niet meer zien, dus dan kijk je tegen die leuning op. Oh? Ja, ja. Dat, dat, dat, dat, dat, dat is, een nieuwe architectuur. Dus je ja. zit op een bank en dan kijk je als het ware. tegen de leuning van, van, van de bank op. Ze hebben, ja, nee, ze hebben, ze hebben daar een, een, een soort hekwerk hebben ze ervoor gezet. Oh? Ja. En de, de, de, de mensen zijn het er ook niet meer eens. Die gaan, nou, die gaan nou op dat hekwerk zitten. Het is overigens ook nog zo dat die, dat, uh, die nieuwe boulevard... en die prachtige nieuwe uh, wandelboulevard... Ja. Uh, dat wordt ook nog steeds gebruikt door fietsers. Hè? Ja, maar ja, bedoel, als er scooters mogen staan... Hè? Ja, nee, maar luister, daar mogen, daar mogen geen scooters staan. Oh. Die mogen er ook niet op. Er mogen ook geen fietsers op, alleen nee. maar voetgangers, voetgangers. Weet jij wel Willem wat een voetganger is? Een, voet, een ja, nou, voetzoeker wel. Ja, daar hebben we het straks over. Dat oh. heeft met het uh, nieuwjaar te maken. Dat heeft met nieuwjaar te maken. Oh, oké. Okay. Nou, zal ik maar even een stukje. Ja, alsjeblieft joh. muziek, hè? Want Harm, harm rustig, jongen. Nou, ja, ik ben toch rustig. Ja, ga dan maar rustig zitten en uh, die moeder van jou erbij. Is nou, al, uh... ja, ik vind, ik, Willem, ik, ik hou hem wel een beetje in toon. Ja, doe het maar. Ik zorg nog even dat jullie een gratis consumptie krijgen van het huis. Goed. Ja, ik heb morning, so bad. zo gaan we weer verder. Dat waren trouwens Juke's Friday on my mind en uh, ja, dat is de, ook weer zo'n typisch nummer dat ik denk van, uh, nou, laten we dat maar doen. Gerry uh, Rut is inmiddels ook binnen en uh, nou, er wordt nu koffie gezet, We koken erbij. Het is uh, het is gewoon een groot feest en uh, ja, jullie zijn er allemaal bij. Ik vind het geweldig. Ja, ja. ja, ja, ja Ritje Clark was dit. En uh, ook van uh, de 60s. Ja, we draaien heel veel muziek van de 60s. En uh, daar ken ik. Uh, ja, daar kan ik eigenlijk weinig mee. Uh, nou, weinig ik moet, ik moet onze collega's van uh, N.H. Uh, Niels. Ja. Uh, complementeren, want ik heb die, die zender heel vaak aanstaan op de radio, in de auto bijvoorbeeld. Mm -hmm. omdat je daar natuurlijk is er een weet. andere zender als Noord-Holland radio? radio? Nee, Noord dat, bedoel, dat bedoel ik ook. Hè. Maar je, maar je de, hebt twee zo... soorten, hè? Je hebt NH Radio, Nieuwszender. Ja. en Radio Noord-Holland. Ja, maar het is volgens mij wel een hetzelfde pand, hoor. Echt waar? In ja, ja, ja. Maar luister, uh, die draaien ook heel veel uh, muziek uit. Uh, de jaren 60, 70, 80. Zeg maar. Ja, nou toen hebben ze van ons afgekeken, natuurlijk. Zou ja, goed. Ik denk het, ik weet het niet. <laughs> ik weet het niet. <laughs> wat, ja. heb je, wat heb je nog meer komen, allemaal op je uh, setlist? Zoals het nou, doen. ik zal je vertellen, want ik zie dus naar Gerry Rutte, die is binnen. en die stopt naar de kokus in de mond. Dan heb ik een weddenschap met haar afgesloten. Ja. Ik ga proberen met de nummer mee te zingen. <laughs> Jan, gaat-ie? Er nee, nee, is één dat. grote bende hier. staat er weer open ook. En uh, ja, nou ja, ik heb eventjes de schade bekeken. Alle ramen zitten eronder. Ja. Het, is, het, is, het is gewoon één grote kokosmacron wat hier op de ramen zit. Ja, maar we hebben dit, dit liedje, hebben, uh, hoe, hoe heet het ook weer, Wim? Uh, Whistling Jack, fluitende ja. Jack. Fluitende Jack, ja. maar we speciaal voor iemand gedraaid. Die had meteen al uh, trammeland met die scooter. Oh, vertel. Ja, er kwam net iemand aan die pikte net die scooter voor, voor zijn neus weg. Oh. Dus hij kon naar fluiten. Ik word hier zo moe van, echt... Nou, vooruit dan maar weer. En zo gaan we weer richting de klok van 11 uur. Alles altijd zo leuk. De, het wordt op een gegeven moment uh, wordt het een, uh, een soort bruin café. Gerry, welke microfoon zit je? Zeg eens hallo, test, 1, 2. Uh, ik ben er, hier. Nee, nee, daar ben je niet. Ben oh. je, ben je nu? Ja, nu ben je er wel. Okay. Ja. Goedemorgen. Ja, goed, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Nou, goedemorgen, zo, Goedemorgen. Goedemorgen. Je goedemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, ja, ja, allemaal. Ja, ja. <laughs> De ik voor me. Mijn... Nou ja, goed. Nee. Uh, we gaan zo dus even uit voor Reclame -journaal. en En uh, ja, jij komt straks terug met, uh, ja. met uh, dinges. En uh, wat gaan we ermee doen? We gaan even naar die receptie toe. Ja. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en zo. Uniek. Echt uniek. Heel apart, ja. hè? Heel apart. Ja. ja. ja. En uh, er valt genoeg over te zeggen. Ja, nou ja, goed. Dat denk uh, ik ook wel. Ja. En te vragen. Da da dan gaan we rustig richting de Reclame Chanaal en reclame. En uh, hoe zag Ted de er altijd? En daarna weer vlug weer terug.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 Life is hard to play I'm gonna lose it anyway The losing card I'll oh, someday late. So this is all